Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland heeft de politie een gewapende man doodgeschoten. De man van 26 zal met twee messen in zijn handen agenten hebben aangevallen. Het gebeurde in het plaatsje Meurs, net over de grens bij Venlo. Eerder kwam er een melding binnen bij de politie dat de man een voorbijganger had aangevallen. Het is onduidelijk waarom de man het deed. Het incident komt vier dagen na de aanslag in Seulingen. Daar kwamen drie mensen om het leven toen een man op een stadsfeest om zich heen stak. In de zee bij Scheveningen is een lichaam gevonden. Er wordt onderzocht of het gaat om de Britse vrouw van 19... die sinds zondag wordt vermist. Een groepje van vier zwemmers kwam toen in de problemen. Drie van hen werden gered. Nou, de vrouw werd nog lang gezocht, maar hulpdiensten konden haar niet vinden. Een groot schandaal in Oostenrijk. Een chirurg heeft daar haar dochter van 13 mee laten helpen met een spoedoperatie. Dat schrijven Oostenrijkse media. Het meisje zou zelfs een gaatje in de schedel van de patiënt hebben mogen boren. De patiënt had ernstig hoofdletsel opgelopen bij een ongeluk en werd toen geholpen door de chirurg. En nadat bekend werd dat de dochter ook geholpen had, werd de arts ontslagen. Ze moet voor de rechter komen en kan een gevangenisstraf van vijf jaar krijgen. En fans van deze bekende serie kunnen een iconisch item in handen krijgen. Ja, dat is Friends natuurlijk. Na nou, over vier weken worden er meer dan 100 items uit de populaire serie geveild. Je kunt onder meer bieden op een replica van de bekende Oranje Bank uit het Stamcafé. Een uithangbord van het café en ook een kooltrui van Jennifer Aniston's karakter Rachel. De kledingstukken zullen naar verwachting rond de 1000 dollar per stuk opleveren. Het weer het blijft vanavond helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het weer volop zomer, droog met veel zon En tussen de 17 en eh, 27 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb vandaag de uitzending samengesteld en presenteer het. En vandaag staat de uitzending in het teken van Latin Jazz. Het is tenslotte nog zomer en ondanks de regen van gisteren is het nu alweer zonnig. Dus ga vooral lekker genieten van een heleboel vrolijke muziek. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van de Buena Vista Social Club. En het album heet uh, Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer. Het nummer wat ik ga draaien heet Broeca Maniqua. De Buena Vista Chose Club presents Ibrahim Ferrer. Voordat ik verder ga, een uh, klein uh, update over Jazz in Zandvoort. Jazz in Zandvoort speelt zich natuurlijk altijd af in de krocht. Dat gaat het komende seizoen niet lukken... omdat krocht in Zandvoort verbouwd wordt. Ze zijn uitgeweken naar uh, nieuw Unicum. En op zondag 8 september is het de eerste optreden daar. Een optreden met Laura Fici. Helaas is het al uitverkocht, mocht u alsnog zin hebben. Maar heeft wel kaarten... U kunt nog wel reserveren voor het eten daar. Alles daarover kunt u vinden op de website van Jessin in Zandvoort. En natuurlijk volgen er nog veel meer optredens... die ook op de site zijn, um, zijn uh, uh, toegelicht... en waar u nog wel kaarten voor kunt bestellen. Ik ga verder met een ander album van de Buena Vista Social Club... namelijk Buena Vista Social Club presents Omara Portuondo. Het nummer heet No Joris Mas... Vista Social Club met Omara Portuondo. Ik ga verder met een Nederlandse band Sensual, zij hebben in 2008 een album opgenomen dat heet Salve en daar ga ik een, een nummer van draaien, dat heet Tieke Sensual Sensual met kinderen, de Helaas uh, treedt de band niet meer op. Ik heb het opgezocht op het internet, maar ik kan geen recente uh, optredens meer vinden van deze band. Ik ga verder met opnieuw Stengetz. Natuurlijk, Stengetz, hij heeft een enorme inbreng gehad om de bossa nova door de hele wereld uh, bekend uh, te maken. En een album dat heet Big Band Bossa Nova. Daarvan ga ik draaien, Checka de Zodade.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 Dat was alweer het einde van uh, Check Out de Soldaten. Ik ga verder met uh, Cal Tjader. Cal Tjader plays Mambo. Zijn album uit 1956. Het is een uh, album die hij uitbracht vlak na zijn optreden met George Shearing. En het is volledig uh, Letten gebaseerd. Want hij, Calt uh, raakte ook van de Latin jazz uh, geobsedeerd. En maakte een aantal heerlijke, besmettelijke uh, Letter jazz albums. En dit nummer, dat heet ain't, ain't It Ain't Necessarily So. En daarna ga ik het draaien van hetzelfde album... Have You Met Mrs. Jones. Carl Shader Place Mambo. Plays Mambo. Ik ga verder met Cabo Cuba Jazz. Het is een internationale groep opgericht door de Duitse percussionist Niels Fischer. samen met de Kaapverdische pianist Carlos Matos. En zij hebben een aantal uh, muzikanten, vrienden uit Cuba, Colombia, Spanje, Puerto Rico, Venezuela. en nog veel meer landen gevraagd om mee te werken. Ze brachten in 2011 hun uh, veelgeprezen debutalbum uit Riqueza y Valor. En daar ga ik het gelijknamige nummer van draaien. Cabo Cuadjes. Guine Guine, Cabo Verdi, Cabo Verdi, Angola, Angola, Mozambique, Santome. Guine Guine, Cabo Verdi, Cabo Verdi. Cabo Cua met Riqueza y Valor. Ik ga verder met Maite Hontele. Natuurlijk hoort hij ook thuis in zo'n uitzending als vandaag. De Nederlandse, die in 2009 verhuisde naar Colombia... en daar uh, ging spelen, ging schrijven... en uh, heel veel succes heeft behaald. Ze is weer terug in Nederland al een tijdje. Maar dit album komt uit 2015. Het heet Te Boy a Carre. Het is haar uh, vierde album. En daarvoor ga ik draaien. Me Da Igual, Maite Hontele. Thank <laughs> you. Y así prometes curar esta pena, que fue la causa de tu decisión. met Muda Equal. Het komt van haar album Te Boy A Querer. Ik ga gauw verder met Buena Vista Social Club opnieuw. Maar nu met een album. Buena Vista Social Club presents Manuel Garillo, Gargiro Mirabal. En het nummer heet El Rincon Caliente. Vista Social Club met uh, Manuel Guajiro Mirabal. Ik moet oefenen op die naam. Ik ga verder met Roberto Fonseca, de Cubaanse pianist. Hij trad dit jaar nog op in, uh, in Rotterdam bij het Sea Jazz Festival met zijn nieuwe album La Grande Diversion. En daarvan ga ik het nummer draaien: Janim. Roberto Fonseca. Zeker met Janim. Ik ben alweer toegekomen met het laatste nummer van deze uitzending. Het is een uitzending heel gewijd geweest aan Latin Jazz. en ik heb een mooie uitsmijter gevonden van Dizzy Gillespie en Machito. Het album heet Afro Cuban Jazz Moots uit 1975, en het nummer heet Pensativo. En luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was het voor vandaag. Fijne zondag en tot een volgende keer.